Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Orlando heeft een man het vuur geopend in een kantoorgebouw. Daarbij is één dode gevallen en zijn zeker vijf mensen gewond geraakt. De schutter vluchtte in een auto. Later werd de man van 40 opgepakt in het huis van zijn moeder... Volgens de politie in Florida is hij een oud werknemer van, de bedrijven die in het kantoor, van een van de bedrijven die in het kantoorpand zijn gevestigd. In Ierland hebben tienduizenden werknemers geprotesteerd tegen bezuinigingen door de overheid. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de regering de economische crisis te lijf gaat. De arbeiders gingen in acht Ierse steden de straat op. Premier Cowen wil het begrotingstekort van Ierland snel indammen door 4 miljard te bezuinigen. Volgens de Europese Commissie kampt Ierland met een extreem begrotingstekort. De vakbonden zijn bang dat de harde ingreep ten koste gaat van uitkeringen en andere sociale voorzieningen. De werkloosheid in de Verenigde Staten is opgelopen tot het hoogste niveau in 26 jaar. 1 op de 10 Amerikanen is nu werkloos. Blijkt uit cijfers over de maand oktober die de Amerikaanse regering vandaag bekend maakte. Het aantal Amerikanen zonder baan steeg in oktober naar 15,7 miljoen. President Obama waarschuwde dat de groei van de werkgelegenheid altijd later begint dan het herstel van de economie. Hij zal snel een wet tekenen waardoor mensen langer gebruik kunnen maken van de werkloosheidsuitkering. Zeven voetbalverenigingen uit Zuidoost-Brabant willen niet meer spelen tegen drie clubs uit Helmond. De verenigingen uit de gemeente Asten en Zomeren zeggen dat de wedstrijden tegen de Helmonders geregeld uit de hand lopen. Het afgelopen jaar zijn er meerdere spelers, scheidsrechters en clubbestuurders het ziekenhuis ingeslagen. De clubs uit Asten en Zomeren hebben de KVB verzocht om in elftallen niet meer in te delen bij de drie verenigingen uit Helmond. Het weer wisselend bewolkt en wat buien. De zuidenwind neemt toe tot vrij krachtig boven land en tot hard aan zee. Vannacht en morgenochtend regen. Morgenmiddag wisselen zon en buien elkaar af. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM net nu.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 One line. Everybody make noise right now JK, en ja, we trappen al met een hele lekkere nieuwe David Guetta. One love. En ja, je herkende de zaal misschien al. Het was Chucky en Fatman Man Scoop die er een hele vette remix van maakten. Veelbelovend voor de toekomst. Je zult hem hier in ieder geval bij Seeds vaker gaan horen. En ja. A see-it is geen see-it, zonder de one and only DJ Ten Oven. En ik kijk naar links en ja wel hoor, goedenavond Joey. Ja, JK, alles goed jongen. Ja, ja, eventjes zo op een paar omstandigheden hier zo naai. Koptelefoons waar sommige mensen aan knoppies gaan zitten. Sommige mensen die uh, volgens mij uh, warmbloedig zijn en hier een airco aan gaan zetten. Dat als je binnenkomt, dat het uh, kouder is als buiten. Allemaal lekker en wel. Wij gaan gewoon weer eventjes die radio helemaal warm. Stomen met ja, heet hits het grootste dansvoer En dat betekent natuurlijk weer de lekkerste muziek de komende drie uur lang Drie en... uur lang vanavond weer Drie uur lang ja. Ongelooflijk, Toen maar, toen maar Het eerste uur weer een aantal lekkere nieuwtjes Ja, waar... zijn ze lekker? Ja, waaronder weer een update over sneakers Een update over Housequake En natuurlijk uh, Nederlands beruchte clubavond Frame Pastet. Wat gaat de komende maand plaatsvinden in de Escape op Zadagavond Ik ga het je allemaal vertellen Ik, de Ik denk DJ Raimundo natuurlijk Onder andere, nou, natuurlijk neemt u weer een aantal vrienden mee, dus dat uh, belooft wat. Natuurlijk, 10 voor 10. Wat kan je morgen doen? Ik ga het je vertellen. Dus genoeg reden om het komende uur lekker te blijven luisteren. Dan krijgen we ook nog een uh, party-review. Want volgens mij was jij naar een feestje afgelopen weekend. Dat klopt, ik was weer uh, ergens in een land flink uit het dak aan het gaan. Wil jij weten welk feest het was en hoe het was? Gewoon lekker even blijven luisteren, natuurlijk. Onze mailbox, hij staat open. En we hebben hem helemaal leeg getrapt. Dus hij kan weer helemaal vol. Al jouw ongein, weet ik veel wat, drop het hier maar gewoon in de show. En ja, wat hebben we nog meer straks? Rond de klok van 10. Onze enige echte DJ Dion Sidney. Wat heeft hij vanavond weer mee? Heeft hij nieuwe releases? Maakt niet uit. We gaan het meemaken. Natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Waaronder deze nieuwe Dim Chris featuring Angie. Love Can't Get You Wrong in de Afrojack Remix. Je hoort hem hier See. De, de sensatie bedaard en de grote internationale sterkers zijn weer vluchtig doorgereisd naar andere wereldstreden. De sneakersorganisatie kijkt terug naar een uitverkochte Amsterdam Dance Event edities van Go Dutch in de Panama en Sneakers Music in de Escape Studio en Lounge. Maar sneakers laten geen gras over groeien en pakt zaterdag 14 november de draad weer gretig op met de nieuwe editie in Club Panama. Daar worden de lakers uitgedeeld door DJ's Kizofrenics, Ralph Vero, Jip Deluxe en Carl Tricks. Met spreekbuis Mo MC aan hun zijde. De studio bruist van de creativiteit en inspiratie als het gelazer Turn on the Fly een samenspel van hits in elkaar mixt. Bestrijd de winterdip en dans mee. Gekeken naar ervaring is er op 14 november de leiderschool voor Jip Deluxe. Een goede show kost hem doorgaans weinig moeite. Want als Jip eenmaal in de spotlight treedt, gaat alles vanzelf. Het is een natuurtalent dat zijn gevoel laat spreken en zijn muziek met veel overtuiging brengt. De extra toevoeging zit hem daarbij vooral in de charismatische kar over overkomen. Met een stoere sick en uh, spierwitte glimlach als herkenbare karakteristieken. In het DJ-circuit staat Jip al jaren bekend als een sterk vertegenwoordiger van de moderne house... die hem vooral op de sneakers-evenementen tot een geliefd artiest maken. Zo kan Jip zijn vrouwvriendelijke platenkeus haast op elke locatie uitvoeten. Zelfs een grote publiek van 10.000 man opstepen is voor hem allang geen nieuwigheid meer... En dat, hij, dat laat hij ook de fans weten. Ja, dat is onder andere op YouTube filmpjes allemaal te zien. Dus als je een beetje benieuwd bent, ga zoeken. Gezonde concurrentie mag verwacht worden van zijn reizende ster Ralph Vero. Sinds zijn doorbraak met de Club of Party People lijkt deze Brabantse talent ont, uh, ja, ongekend. Afgelopen zomer tekende hij voor de remix de Boss on the Run. Die in zijn hele Ralph Vero Get Down remix versie de hele wereld overging. De track krijgt support van top DJ's als Eric Morillo, David Guetta, Fellic Ran en Dirty South en de leden van de Swedish House Mafia. Bovendien is de track voor Steve Angelo uitgekozen voor zijn compilatiemix Subliminal Session Winter 2009. Gecharmeerd van dit welverdiende solosucces bouwt al veel vrolijk verder aan zijn repertoire, waarvan zijn laatste titels Lose Control, Killer Bee en zijn remix van de klassieke Calabria inmiddels op een weg zijn naar de top 10 in het downloadportal DanceTunes. Zeker schap voor de multitalent als Alvero zich om 14 november tussen de upcoming Call Tricks en sneakers van of kerstaflevering laat gelden. Ja, toch nog eventjes een uh, toevoeging voor die The on the Run. Hij is uh, al een tijdje uit uh, in het uh, promo -circuit. althans op white label uh, niveau van bekende platenzaak uh, Rhythm Import in Den Haag. En ja, toch helemaal leuk uh, dat het uh, toch zo'n uh, knaller is uh, geworden. Ja, en kaartjes voor dit feest, die uh, kan je bestellen bij uh, www.sneakers.nl Ze kosten 12,50 En als je uh, niet kan kopen via internet, kan je zo nog aan de deur kopen, maar dan voor 15 euro Hé, hey, en Joe, heb jij de mailbox al geopend? Want ik zie hier een mailtje staan van Marleen En Marleen zegt, ik heb een heel vet nummer gehoord afgelopen woensdag in de Smokies Nou, staat me iets bij van dat jij daar wel eens draait, Joey? Ja, ik draaide daar woensdag, ja klopt Draaide je ja. naar woensdag? Het heet iets van Project Junkies of zoiets. Dat wist je wel al. Club hadden. Junkie. Club Junkie. Volgens mij moet dit hem dan zijn. Project Junkies, Future Ventura, Live It. En de Club Junkie remix. Zie je het, zou het niet zijn als wij hem hier niet hadden. Tot 12 uur. De lekkerste, de heetste en de beste hits van heden en verleden. En vooral de toekomst. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is DJJK. Samen met Tenhoven, de DJ's van de grootste dancevloer, hier in Zandvoort. Shine, shine so bright <laughs> Till the stars up in the sky Fade away into sunlight hey. Lift me up, lift me up, lift me up High up in the sky Oh Lord, give me love, give me love, give me love I'm so high, I'm so high Ooh yeah, just that one John Dalbeck. Atem in de gewone radio edit. Een nieuwe release op News Records. En Joey. Daarvoor natuurlijk de plaat die het ontzettend goed doet overal. Project Junkie Fushing. Ventura Live It in de Club Junkie Remix. Zo, tijd voor een uh, slokje drinken. Jij mag een Housequake nieuwtje doen. Machtig, energiek, sensationeel en overdonderend. Het woordenboek schiet haast te kort om de shows van de Housequake afgelopen oktober te omschrijven. Stijf uitverkochte zalen werden professioneel platgewalst. De fans achterlatend in de straat en opperste vreugde. Op 17 oktober trad Houseplay voor het eerst aan in de Cruise Terminal in Rotterdam. Een week later, op 24 oktober, het huis te klein voor de massa die zich samenpakte tijdens de exclusieve optreden in de Panama. Daar gaven publiekslievelingen Roog, Irky en MCG tijdens het Amsterdam Dance Event hun visitekaartje af aan het internationale publiek van het feest Go Dutch. Voor wie er nog niet bij kon zijn is er goed nieuws. Op zaterdag 14 november herhaalt Housecake het spektakel in Utrecht met een grootschalige editie in de Central Studios. Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat Housecake naar Utrecht afgeijste. Goede herinneringen worden gekoesterd aan het album Release Party van Housecake Volume 1, welke plaatsvond in de monza. Nu drie jaar later en vele hoofdpunten verder zijn de mannen in volgroeid formaat terug in Utrecht. En, zal, en gaan ze voor de overtreffende trap. Dat betekent groter, beter en meer spektakel. Het optreden wordt tot in de puntjes voorbereid. Er is geïnvesteerd in een hoogwaardig geluidsysteem van Function One... ...die de housebeats ruisloos uit de boxen laat golven. Kleurrijke DVD-animaties spelen haarscherm op grote ledschermen En met het rijkunst van Rogue en hier daarbij opgeteld... ...is het evenement bijvoorbeeld al een massie voor de echte house-liefhebber. Ja, en uh, zijn er al bekend wat de tickets kosten ook, Joey? Of is dat uh, nog uh, niet bekend? De uh, tickets die zijn voor 14 november, die zijn 25 euro en verkrijgen we bij de primaire winkels. En uh, van Rotterdam, in, oh nee, in Utrecht bij de Central Studio zijn 30 euro. Nou ja, dat zijn toch uh, duurdere prijzen dan uh, wat je hier op het strand altijd kwijt was uh, bij de House Creek. Ja, wees, maar je heb dus wel een Function geluidssysteem. En een heel vet LED-scherm, die had je niet meer bloemendeel. Nee, oh nee, ja, daar hadden ze weer gewoon een uh, promotie. Uh, ja. Dus dit is helemaal aangekleed tot in de puntjes. Maar is dat Function One? Is dat zo goed? Ja, dat is het beste geluidssysteem wat er tot dit, dit moment te krijgen is. Ja, geen andere merken zoals JBL, uh, Jane of, Lake of wat nee, dan? Nee, nee, nee. Function One is op dit moment de beste geluidssysteem. Markleider, net zoals dat uh, overal Pioneer uh, CD-spelers tegenwoordig Ja, geluid is anders dan, uh, dan uh, DJ Gear, maar Function One is gewoon uh, ja, het beste wat je op dit moment kan krijgen voor in de discotheek. Oké, okay, nou ja, weer wat geleerd. Hartstikke leuk, hartstikke aardig. Ondertussen stromen de mailtjes hier gewoon nog binnen. Wij zien het in de uitzending. Wil jij ook een mailtje? Eventjes hier droppen in onze mailbox. Voor de mensen die het nog steeds niet weten, Jo nog één keer een mailadres. Zie het in Waar jij al jouw onrein en de rest kwijt kunt. Er Is ook een mailtje van uh, Jarrig. Jarrig zegt: Jeroen, kun je een lekkere plaat draaien van Chesto. Nou ja, heel toevallig is er een nieuwe plaat uit van Chesto. Louder den Boom! En niemand als Bart B Moore die heeft hem onderhanden genomen. Hoor hier het resultaat. Keer door je speaker, wij zien het. Jouw grootste dansvloer. De Chesto sound hierin Dat is toch wat meer uh, ja, Wat meer ja, Hij is de hele eigen kant op gegaan hè? Dus, uh... Uh, Wel weer uh, lekker verfrissend uh, Leuk voor in de club zien ook ja, uh, Licht eraan. Ja. eraan Niet, niet in, een, in een of andere random club Maar op bepaalde feesten Kan dit zeker gedraaid worden ja. Ja, Want jij bent meer de Chesto uh, fan uh, Natuurlijk dus ja, altijd leuk om jouw mening te horen. Zijn er nog uh, leuke feestjes uh, in de Escape binnenkort? Uh, Framebusters of zo? Klopt. Ik heb Klopt. de hele maandagenda voor mijn neus. Zo, contact gehad met uh, onze enige echte vriend van de show, DJ Raymondo. Nee, dit is gewoon uh, een dingetje wat ik in de pers heb. Gewoon een persbericht uh, van hem. Doet hij dus, goed? Uh, ja, dan gaat hij dan. Begin je avond perfect met een heerlijke dinner in de Escape Café. En danst het bij je tot in de vroege uurtjes in de Escape waar je op de gastenlijn staat. Voor zeg 39 euro per persoon kan je genieten van een overheerlijk drie menu en entree tot de Escape. Check hier het menu en uh, maak de keuze en dat is www.escape.nl En daar kom je dan uh, ja, het menu tegen. Toegang via de VIP ingang is bij de prijs inbegrepen. Dit luxe arrangement is te boeken op de zaterdagavond en op de zondagavond. Aanmelden kan via www.dinnerarrangement.escape.nl Vermeld erbij de datum, de gewenste tijd en het aantal personen en een telefoonnummer waar je op te, te bereiken bent. Naast Escape, Escape Deluxe en Escape Studio is het deze maand ook toeven in de Escape Restaurant De Kroon. Waar je elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 uh, tot 3 kan schuilen voor de kou en genieten van de beste muziek en cocktails. De entree is gratis, check www.dekroon.nl voor alle updates en line-ups. Ook in de Escape Lounge kan je terecht, want hier vind je de events... Fruit en blended colors. Toegankelijk en volwassen avonden met sexy, muzikale en zeer dansbare house in vele smaken, geuren en kleuren. Check www.capitaldanceevents.nl voor meer informatie en www.escape.nl voor de lineups en de avonden in de Escape Lounge, Deluxe en Studio. Voor Amsterdam's best lopende clubavond framebusters begint deze maand op zaterdag 7 november met resident Raimundo, die Mark van Dalen en Miss Bunty uitnodigt. Raymundo is op stroom. Zijn framebuster Anthem Framebuster krijgt een 2009 remix door Remaniacs. En zijn nieuwe track Mixed by Confusions gaat ook als een speer. Deze samenwerking met Funkphonic kan je op raymundo.huis.nl luisteren. Mark van Dalen is terug van weg geweest. De Mister Sandy is een tijdje uit beeld geweest, maar nu weer achter de deks te vinden. Niet te missen dus. Check hier zijn track www.youtube.com Op zaterdag 14 november staat de house studio Raimundo, Frederik Abbas en Koster al straks voor je klaar. Samen met MC Prime rocken deze artiesten met hun Law for House Music The Escape. Voor de muzikale afwisseling kan je Eclectic Danny checken in de deluxe zaal. De week erop is rehab van de partij. Deze reizende jonge ster is bekende DJ en producer. Met zijn pompende mix van Electro House Club en Tech House. Hij bracht in 2008 reeds zijn eigen compilaties de Take One uit. Naast Raimundo is MC Yanto deze avond ook aanwezig. En Ruby Mixmaster Rex is rock de deluxe zaal. De maand wordt op zaterdag afgesloten met niemand minder dan Lucian Ford. Deze graag geziene Dreadman zal wederom laten horen waarom hij één van de meest geboekte housejocks van ons land is. Samen met vocalist Fika Kova wordt het gegarandeerd een groot feest. Voor de Eclectic Tunes kan je naar de Deluxe schuiven waar Joshua Walter de Dex bemandt. Ook op zondag is de house geblazen in de escape. Tijdens Sunday Night met resident en host Frederik Abbas kan je jouw weekend perfect afsluiten. Op zaterdag 8 november is Ricky Nomero te gast. Deze week erop op zondag 15 november komt Chris Rocks de zaal rocken. En op 22 november komt Kit Anderblak Rico Vavella langs. De maand wordt op 29 november feestelijk afgesloten met DJ Sean en uiteraard Frederik Abbas. De entree bedraagt 15 euro op de zaterdagen en de zondagen. De tijden zijn van NLSO5 en op www.escape.nl vind je meer informatie over Framebusters, Sunday Night, foto's, muziek, filmpjes, line-ups en de menukaart van Escape Café. Ook kan je je aanmelden voor de nieuwsletter en wekelijks kans maken op vrijkaarten. Een VIP-arrangement voor 4 personen tijdens de zaterdag of zondag kost 300 euro, inclusief een fles sterke drank plus 4 soft drinks. Of een fles champagne. Nou, nog één keer een kort overzicht van de line-up. Op 7 november, Raymundo, Mark van Dalen, Miss Banti En in de deluxe, Lars Vegas. Op zondag 8 november, Nicky Domero, Frederica Bas. Op zaterdag 14 november, Raymundo, Frederica Bas, Costa Anzax en MC Prime en DJ Danny in de deluxe. Op zondag 15 november, Chris Rocks en Frederica Bas. Op zaterdag 21 november, Reap, Raymundo, MC Yanto en Ruby Wax in de deluxe. Op zondag 22 november Rico, Favella, Frederik Abbas. Op zaterdag 28 november Lucien Ford, Raymundo, Kova En op zondag 29 november Sean en Frederik Abbas. Nou, aardige line-up als ik het zo mag zeggen. En zeker ook als je eten en entree hebt voor, voor, voor, dat, prijs, ja. voor, voor dat prijsje. dan prijsje noem ik het al gekscherend. Ja, en eventjes ook terzijde voor de luisteraars... Ja, die huis van uh, DJ Raimundo. die hoef je al geen eens meer te bezoeken. Nou ja, Met als je het leuk vindt. Ja, ik, heb, uh, ik denk, weet je wat? We douwen, uh, we douwen gewoon eronder. Ray 2.0 in de Tony Verduld en Lucky Charms remix. En Joey, wat hebben we nou klaarstaan? Volgens mij had je hem een tijdje geleden al gedraaid. Yes! Jas en Jason Wag. All nou, to me. Ja, all to me in de Daniel Bovy en Roy Rox remix. En nou is hij er dan in een hele fijne radio edit. Altijd voorop Hier wij zien het Zo meteen de klok van 10 voor 10 The one and only party guide met DJ tenhoven. Rond de klok van 10 DJ Dion Sydney. And last but not least Van 11 tot 12 The one and only DJ J.K So stay tuned was de nieuwe Jas en Jasebach all to me, in de Daniel Bovy en Roy Rox remix. Ja, ik zal je schuiven openzetten, dan heb je ook wat in te brengen. <laughs> wat wou je zeggen? Ik zeg, die gasten, die blijven constant kwaliteit afleveren. Ja, ik moet zeggen, ik heb hem ook in uh, verschillende versies gehoord, uh, deze Jas en Jasebach, Maar de Daniel Bofi en Roy Rox remix, dat is toch wel degene die ertoe doet. En die zul je waarschijnlijk ook wel vaker hier horen. Dan over naar jou, Joey. Had je al wat? Wat had ik? Had je al een uh, partykite is nog een beetje te vroeg voor, hè? Ik heb hem al klaarstaan. Je hebt hem al klaarstaan? Ja, maar we gaan hem gewoon nog niet doen. We gaan nu eventjes een review van waar was jij afgelopen zaterdag? Ik was op uh, Sexy Motherfucker in Bob's Uitgeest. Hoe was het? Ja, uh, leuk. Was het druk? Het was druk. Ja, we gingen er hele grote rij voor de deur. We waren iets later dan gepland, om een uurtje of een stonden we daar in de rij en we een half uur in de rij gestaan. Nou ja, eh, lekker muziek buiten, de, een DJ in een of andere truck, dus dat was wel grappig. Oké, okay, dan uh, word je in ieder geval opgewarmd en heb je geen uh, idee dat je een half uur in de rij staat. Precies, dus uh, naar binnen, muntjes halen, drankjes drinken. Nou ja, en uh, DJ Quinn stond te rijden, de sfeer stond er gelijk in. En uh, ja, vervolgens uh, gewoon uh, lekker uit je dak gaan en... Uh... Ja, de, het geluid was gewoon goed. Uh, ja, ja Bob's inrichting is gewoon perfect. Uh, leuke het is lekker ruim, hè? Ja, het is, uh, het is, een, uh, ja, het is een leuke locatie. Uh, en ze hebben toch nog steeds ook eten erbij? Uh, ja, ja, ja, je kan nog eten halen, alleen genadeloos dus is het, uh, het publiek is jong. Dus als jij uh, in de 20 bent, dan uh, heb je er eigenlijk niks te zoeken. Ja, maar je hebt toch ook een uh, verdieping erboven? Ja, maar daar kom ik nooit. Dat is voor 21 plus. Uh, 18 plus. Of 18 plus, dat ja. Dat is uh, de Club Planet. Ja, nee, ik dacht dat je verschillende leeftijden uh, ja, je daarboven had. Ja, 16 plus had. en dan 18 plus, uh, dat is de Planet. En uh, nou ja we zijn de hele tijd bij een Sexy Motherfucker gebleven. En uh, ja, ja de DJ's die ik die daar gezien heb, is uh, Quinten, de uh, Afro Brothers, Alvaro en de rest kan ik me niet meer herinneren. Het was uh, te donker. Ja. Maar wat me wel opviel is dat heel veel dezelfde platen gedraaid werden. Ik heb uh, sommige platen al vier keer gehoord. Oeh, dat is een beetje jammer dan weer. Ja, ja ook al zijn het goede platen, het is gewoon leuk als uh, elke DJ zijn eigen identiteit heeft. En uh, Nicky Domero uh, draaide, die heb ik ook gezien, maar heel veel die Nicky, Nicky Domero sound. Ja, toch allemaal hetzelfde. Het was een beetje voorspelbaar wat de DJ's gingen draaien maar desalniettemin te winnen. Ik heb het erg naar mijn zin gehad. De muziek was gewoon lekker. Was gewoon goed. Volgende keer weer? Ja, volgende keer zeker weer. Volgende keer Nobis zeker. Nobis, Nobis, Sexy met de in de Bos. Altijd leuk. Dus dat, uh... Nou wie weet, gaan we volgende keer mee. En dan horen we weer een hele fijne review. Nog even geduld, zometeen de Party Kite. Nu eerst een hele fijne plaat. Die werd gedraaid door Lucien Voort in de escape tijdens Amsterdam Dance Event. Ricky L, Je herkent de zaal nog. Born again! In die hele fijne Balearic sound. Door wie wij zien, het. keihard. Door je speakers.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 Eric, een remix En jawel het is er weer tijd voor We kregen al mailtjes van Hey het is tien voor, 10 voor, heel goed Altijd leuk, altijd fijn Dat je scherp bent Maar wij doen het wanneer wij de tijd voor hebben En jawel Joey Ben jij zover? Ik ben zover Jij bent zover, dan ben ik er ook voor jou, Zover voor Hij is binnen, de one and only DJ Dion Sydney. Wat hij vanavond gaat draaien is een verrassing wat de partykite gaat brengen, dat gaan we nu ontrafelen. Ik zie Eric Morillo. Ik zie de Ocean Diva. Joey, wat is de partykite dit weekend? Ja, we gaan beginnen in de Ocean Diva in Amsterdam. Daar is namelijk Eric Morello... De kaars kost 35 euro en het feest duurt van 11 tot 6. De leeftijd is 21 plus, dus let op. De line up Eric Morillo, Roog, Becky Bakerfish en Chris Rocks. Dan gaan we door naar de SK waar morgen natuurlijk weer Framebusters is. De kaars kost 15 euro en het duurt van 11 tot 5. De line up Raymondo, Mark van Dalen en Miss Banti. Dan gaan we door naar Beautiful Deluxe in de Panama. De kaars kost 10 euro en het duurt van 10 tot 4. De in de line up Gregor Salto, Afrojack, Leroy Styles, Rehab, Shakespeare en MCG. Dan gaan we naar BWIF met Ewer in Almere op de grote markt. De kaars kosten 57 en de line-up is Ewer E, Vulkonde, Franke, en Gimmick. En dat was de party, voor deze week. Had jij nog een leuk feestje in de toevoeging? Dan kom, stuur hem gewoon altijd naar ons toe. Naar het wel beginnen, zie je het e-mailadres. Zometeen, DJ Tenhoven in de smokies. Wil je erheen? Dan moet je naar Amsterdam. Wil je gewoon lekker hier blijven luisteren? In je warme huiskamer? In de warme auto? Of als je met pech staat misschien een koude auto? Via het internet. Leuk dat je luistert. Dit is See It. Met nu Michael Woods. No more waiting.